أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa sharra al-umur muhtathatuha. Wa kulla muhtathatin bid'a. Wa kulla in dalala. Wa kulla dalalatin finnaar. Beste zusters, Abdullah ibn Amr, moukha Allah wel tevreden met hem beide zijn, overleefert, dat de profeet, sallallahu alayhi wa heeft gezegd, al-muslimu, men salim al-muslimoona min lisanihi, wa yadihi. Oftewel, de moslim is diegene voor wie de moslims veilig zijn, voor zijn tong en zijn hand. En die twee eerste letters, el-Elly die vooraf gaan aan het woord moslim, die zijn bedoeld om aan te geven dat het hier gaat om een volledige moslim. Zoals ook het woord rajul alleen gebruikt wordt voor iemand die volledig is in zijn mannelijkheid. Dus als de profeet spreekt van el muslim dan heeft hij het over de volledige moslim. En el Imam al-Khattabi rahmatullahi alayh die zegt: "Al-muradu afdalul muslimina man jama ila ada' ta'ala Oftewel, hij zegt met het woord al-Muslim doet de profeet vrede zij met hem in deze overlevering op de beste moslim onder de moslims. En dat is diegene die zowel de rechten van Allah in acht neemt als de rechten van de mensen. En Ibn Hajar al-Asqalani, hij zegt... ...al-muradu bi dhalika en yubayyina al-Muslimi alleti yustadallu biha ala islamhi'. Hij zegt namelijk dat aan de hand van deze overlevering laat de profeet ons weten welke kenmerken een echte moslim bezit. Namelijk dat andere mensen veilig zijn voor zijn tong en handen. En de reden waarom de profeet sallallahu alayhi wasallam, de nadruk legt op deze beide lichaamsdelen... is vanwege de ernst van de problemen die veroorzaakt kunnen worden... door de tong en de handen. Want de tong is de woordvoerder van het lichaam. De tong brengt namelijk datgene naar buiten wat verborgen ligt... in het binnenste van een persoon. En wat betreft de hand, het is voldoende om te weten dat bijna alle handelingen en daden... door de hand tot uitvoer worden gebracht. En dat is waarom de profeet Vrede Zij met hem... de aandacht vestigt op deze twee onderdelen van het lichaam. Een andere vraag die ons natuurlijk bezighoudt... is waarom de profeet de tong als eerste opnoemt... en pas daarna de handen. Wel omdat de tong... ...meer schade kan aanrichten... ...dan de handen. De tong kan zich zowel uitlaten... ...over een aanwezige persoon... ...als een afwezige persoon. Dus je kan je eigenlijk met je tong... ...kan je vergrijpen... ...aan een aanwezige persoon... ...die voor je staat... ...maar ook iemand... ...die niet aanwezig is. Je kan dus achter zijn rug om... ...over hem praten. En de tong kan zich... ...zowel vergrijpen... ...of uitlaten over een levende persoon als een dode persoon. Want je kan zelfs roddelen over mensen die reeds overleden zijn. Terwijl de hand alleen ingezet kan worden... tegen iemand die daadwerkelijk voor je staat. Dus je kan alleen maar iemand slaan met je hand... als die daadwerkelijk voor je staat. En vaak is het ontzettend lastig om die drang die de mens in zich heeft om over anderen te roddelen, te onderdrukken. Het is ontzettend lastig. Het vergt natuurlijk enige inspanning en zelfbeheersing. En daarom zegt de profeet, vrede zij met hem, tegen de welgeëerde metgezel, Mu'ad bin Jabal, radiyallahu an. Hij zegt tegen hem, zal ik jou op de hoogte stellen van datgene dat al deze voorgenoemde zaken omvat. Toen zei Mu'adh radiyallahu anhu: "Bala ya Rasulallah." Maar natuurlijk, op boodschapper van Allah. Toen greep de profeet sallallahu alayhi wasallam naar zijn tong en hij zei: "Houd deze in bedwang." Waarna Mu'adh zei: "Wa inna lamu'akhadhoona bima bihi." Worden wij dan verantwoordelijk gehouden? Voor al datgene wat wij zeggen, toen zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, Oftewel, er is niets anders dat de mensen op hun gezichten in het vuur doet neerstorten dan de verdiensten van hun tongen. Beste zusters diegene die zich enkel en alleen bezighoudt met het praten over derden, over andere personen, en zich schuldig maakt aan het eten van het vlees van zijn broeders, diegene is geen moekmin. En dit geldt ook voor diegene die geen andere ambitie op nastreeft, behalve het slaan en molesteren van mensen. En daarom toen de profeet vrede zei met hem, langs een dode ezel kwam, en omdat hij daarvoor twee mannen hoorde praten over een broeder van hen. Dus zij waren aan het roddelen over een broeder. Toen zei de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, Eina fulan wa fulan, nzilla fakula al Oftewel, hij zei, Waar is die en die? Toen de mannen naar voren kwamen, zei de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hen. Ga van jullie paarden af. Of ga van jullie rijdieren af. En begin te eten van deze dode ezel. Waarna de mannen tegen de profeet zeiden. Ghafar allahu leka ya rasool Wa hel yu'kelu hada Ze zeiden verbaasd. Mogen Allah jou vergeven. O boodschapper van Allah. Maar zoiets. Kan toch niet genuttigd worden. Zoiets kan toch niet opgegeten worden. Toen zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. niltuma min achikuma Hij zei. Sallallahu alayhi wasallam, Maar wat jullie zojuist. Jullie broeder hebben aangedaan. Door over hem te roddelen natuurlijk. Is erger. Dan het eten. Van deze dode ezel. Dus kijk naar de ernst van deze zaak. En toch zijn er mensen die het niet kunnen laten om te roddelen over hun zusters en broeders. En de volgende overlevering. Het is een overlevering naar mijn hart. En die bied ik ten geschenke aan diegenen die zich schuldig maken aan woekerrente. Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu geeft te kennen. Dat hij de Profeet heeft horen zeggen, baban, rajuli ummahu. Oftewel, hij zei, Sallallahu Alaihi Wasallam, dat de zonde van de riba... gelijk staat aan 72 uiteenlopende zonde. Dus de overtreding van de riba staat gelijk aan 72 soorten overtredingen. Verder zegt hij, waarvan de minste zonde gelijk staat aan een man die gemeenschap heeft bedreven met zijn moeder. Het is dus de minste zonde. Dus wat zou de hoogste zonde niet zijn? Verder zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna riba hij zegt verder en de ergste vorm van riba is het zich uitlaten over de eer van je broeder door natuurlijk denigrerend over hem te praten en te roddelen over hem en door je natuurlijk hoogmoedig op te stellen tegenover je zusters en je broeders deze hadief is overgeleverd door een imam al tabari en ook sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahmatullah en ik begrijp het natuurlijk vergt het enige training wil je daadwerkelijk je tong in bedwang kunnen houden een aantal van onze vrome voorgangers had een eigenaardige manier van aanpak in zijn strijd tegen roddelen en zijn tong ibn wahb rahmatullahi Ali, die zei ik heb, om van roddelen af te komen, heb ik een gelofte gedaan. Dat ik telkens als ik over iemand roddel, één dag moet vasten. En dat viel ontzettend zwaar tegen. Maar toch ben ik er niet in geslaagd om helemaal afstand te nemen van het roddelen. Dus ik maakte een andere gelofte. Ik besloot, telkens als ik mij schuldig had gemaakt aan het roddelen over een andere, dat ik één dirhem als liefdadigheid uitgeef. En aangezien, zegt hij, aangezien de mens van nature erg gesteld is op geld, heb ik deze keer maar het roddelen helemaal afgezworen. Omdat men van geld houdt, heeft hij maar besloten om te stoppen met roddelen, om zichzelf het geld te besparen. Dus kijk hoe ver deze mensen gingen om hun tongen te verslaan. En weet beste zuster dat een roddelaar enigszins en ik kan het gewoon zeggen, een weldoener is. Een roddelaar is iemand die weldaden aan anderen bewijst. Het klinkt gek, maar het is zo. Waarom? Want hij schenkt namelijk zijn hart verdiende aan diegenen over wie hij roddelt. Hij geeft al zijn beloningen die hem door Allah zijn gegeven voor zijn vasten, voor zijn verrichte gebeden, voor zijn sadaqaat en voor zijn hajj, geeft hij aan de mensen die het slachtoffer zijn geworden van zijn roddelpraktijken. En daarom zegt Abdulrahman ibn Wahb, rahmatullahi alayh, Lawla enni akrahu. En jouw salah, let amen nee En la jebka ahadun fi havigil bilaad. Illa gtaebani. Ey Min hasanatin, jegidu haar rasulu fi sachifatihi, lam biha. Luister naar deze wijze woorden. Hij zegt: Het is dat ik er niet van hou. Dat mensen ongehoorzaam zijn tegenover hun Heer. Anders wenste ik dat iedereen die woonachtig is in dit land over mij sprak in ongunstige zin, oftewel over mij roddelde. Want, hij zegt verder, want er is niets dat de mens meer vreugde en blijdschap kan brengen dan een chesene die hij op de dag des oordeels in zijn boek aantreft zonder er iets voor te doen. Want al die mensen die over jou hebben geroddeld, zouden hun hasanat aan jou moeten geven. Dus als jij je boek openmaakt op de dag des oordeels, dan zie je een groot aantal hasanat staan waar je eigenlijk niks voor hoeft te doen. En ook zegt de grote geleerde Abdullah ibn al-Mubarak, لو kuntu mugtaban lagtabtu walidayya li'annehuuma ahakku bi hij wist dat roddelen slechts betekent dat jij je hasanaat geeft aan die andere mensen. Dus wat zegt hij? Hij zegt als ik het niet kan laten om over iemand te roddelen, dan roddel ik het liefst over mijn eigen ouders. Want zij hebben meer recht op mijn hasanaat dan anderen. Subhanallah. En toen een man... Dat vind ik altijd een mooi verhaal. Toen een man bij al-Hassan al-Basri kwam. En tegen hem zei. Die, dus die persoon. Heeft over jou geroddeld. Als reactie hierop. Stuurde el hassan een bord rotab. Rotab zijn dadels. Van zeer goede kwaliteit. Eerste kwaliteit dadels. Hij stuurde een bord rotab. Naar die man. Die over hem roddelde. Met de volgende mededeling. Hij zei: Kad beleghani an naka ahdeite ilie chassanatik. Faarad tu an ukaafi aka alayha. Faaradurni. la akdiru an ukaafi aka biha ala t'tamam. Allahu akbar. Hij dacht: Er is mij verteld dat jij je chassanat aan ons cadeau hebt gedaan. Dat jij je chassanat aan ons cadeau hebt gegeven. En als tegendienst sturen wij jou deze rotab. En ik bied tevens mijn excuses aan. Want ik weet dat deze rotab, deze eerste kwaliteit, dadels, in geen enkel opzicht te vergelijken zijn met de chassanet die jij ons hebt beschonken. Hessenet zijn veel meer waard. Chassanet kunnen betekenen dat iemand gered wordt van het vuur. Dus het valt niet te vergelijken met een bord. Rotap. Dus beste zusters, laten wij in het vervolg waken over datgene wat uit onze monden komt. En als je niets goeds te vertellen hebt, leg dan jouw tong het zwijgen op. Want zoals het gezegde luidt: zwijgen is goud. Toen een wijze man, een Hakim, werd gevraagd om het zwijgen te beschrijven. Zei hij, innahu ibadatun min gayri ana, oftewel zwijgen is een aanbidding zonder moeite. Het is een aanbidding die je niks kost. Vervolgens zei hij, zinatun min gayri hilya, oftewel zwijgen is een sieraad die je mooi maakt, die je opsiert. Verder zei hij, wahibatun min gayri sultan. Hij zegt, zwijgen is iets dat respect afdwingt. Verder zei hij, ook zei hij, zwijgen is een voort, een muur dat bescherming biedt. En dat is waar. Hij zegt, zwijgen dient de voorkoming van het zich verontschuldigen. Want als je niks zegt, hoef jij je later ook niet te verontschuldigen tegenover andere mensen. En hij zegt... Zwijgen is rustgevend voor de engelen... die belast zijn met het schrijven van je daden. Want als je niks zegt... dan hoeven zij ook niks te registreren. En als laatste zei hij... Oftewel... door het zwijgen... geef jij je tekortkomingen... maar ook die van de mensen... niet bloot. Niet bloot. En je weet... Degene die de tekortkomingen van de mensen geheim houdt... ...Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn zonde... ...en zijn tekortkomingen op de dag des oordeels ook geheim houden. En ook hou je je eigen tekortkomingen geheim. Want vaak kijk je naar een persoon... ...en je denkt bij jezelf, die ziet er geleerd uit. Maar als hij begint te praten, dan denk je wat een loser. En Allah subhanahu wa ta'ala... Beste zusters, vergelijkt een moslim die achter een andere broeders rug ompraat met iemand die het vlees eet van zijn dode broeder. Hij zegt: Hij zegt namelijk: En spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zal iemand van jullie het fijn vinden om het vlees van zijn dode broeder te eten? En dit vers staat in Surat al-Hujurat, nummer 12. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, die zegt het volgende als reactie op dit vers. Hij zegt: Dit is een verbluffende vergelijking. Allah vergelijkt het uit elkaar rukken, of het rijten, openrijten kapot maken van de eer van je broeder met het uit elkaar rukken van zijn vlees met het verscheuren van zijn vlees en aangezien een roddelaar altijd achter zijn broeders rug ompraat, dus in zijn afwezigheid is het alsof hij zijn vlees eet terwijl hij dood is want de dood betekent dat de ziel het lichaam ...reeds heeft verlaten. En ook omdat het slachtoffer... ...vaak niet aanwezig is... ...om zich te verdedigen... ...lijkt het alsof hij... ...een dode iemand is... ...waarvan het vlees wordt gegeten... ...of opgegeten... ...maar niet in staat is... ...om zich te verdedigen. En je hoeft slechts... ...stil te staan... ...bij de bestraffing... ...die de roddelaars toekomt... ...op de dag des oordeels... ...om te beseffen... Hoe ernstig deze zaak niet is. Enes ibn Malik. An, zegt dat de profeet zei. En ik wil dat jullie goed luisteren naar deze overlevering. Want het heeft mij aan het denken gezet. Hij zegt. Tijdens mijn hemelvaart. Kom ik voorbij. Dus de profeet zegt. Tijdens mijn hemelvaart. Kom ik voorbij een verzameling mensen. Met koperen nagels. Met koperen nagels waarmee zij hun gezichten en hun borsten openkrabden. Dus ze waren met hun koperen nagels, hun gezichten en hun borsten aan het openkrabben. Toen vroeg ik Jibril, hij zei, wie zijn deze mensen? Wat hebben ze gedaan precies? Toen antwoordde hij, salam Jibril, hij zei, dit zijn diegenen die het vlees van mensen aten en zich uitlieten, over hun eer. En deze overlevering is overgeleverd door Abu Dawood en is sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhim. En denk niet te licht, beste zusters, over deze zaak. Zeg niet, maar ik zeg geen verkeerde dingen. Of de dingen die ik zeg, zijn niet zo ernstig. Toen Aisha anha een keer tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam zei dat Safiya zo en zo was. En zij bedoelde dat Safiya een korte vrouw was. Weet je wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen haar zei? Hij zei. Oftewel. Je hebt een woord uitgesproken. Als dit woord zich zou mengen. Met het water van de zee. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan zal de zee bederven. Dan zal de zee voorontreinigd raken. Eén woord. Subhanallah. En wat heeft ze gezegd? Ze is kort. Wat zeggen wij niet over onze broeders en zusters? Heb altijd deze overlevering voor ogen. Ja, hij zegt iets wat in onze ogen niks voorstelt. En de profeet zegt je hebt iets gezegd wat de zee bederft. Waardoor de zee verontreinigd raakt. Dus laten wij de volgende keer onze woorden filtreren. Voordat wij deze uitspreken. Dus laten wij beste zusters. De hasanaat die wij hebben verdiend. Niet zomaar weggeven. Niet zomaar verspillen. En heb in gedachten dat er mensen op de dag des oordeels zullen Zijn. Die met bergen chassanaat komen aanzetten. Maar omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan roddel en achterklap. Aan lasterpraat. Onzinnig geklets, Worden al deze chassanaat van hen afgepakt. Hen afgenomen. En aan andere mensen gegeven. En uiteindelijk belanden zij in de helwelheerde. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك